Voor een pokebol met knapperige groenten en Malse kippendij in sesamsaus, Of kies uit vele andere dagverse gerechten. Bereid door topchefs. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka. Swiss Sands viert het winterseizoen. Lekker, ah, oh, cocoonen. Daarom hebben we deals...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 Bij je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB. ANP Nieuws. Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De grote toename van het aantal drugsdoden komt vooral door verslavende pijnstillers, zoals morfine en oxycodon. En deze sterfgevallen zijn vaak een opzettelijke overdosis, zegt het Trimbos-instituut. Ook allerlei nieuwe chemische drugs maken meer slachtoffers. Door cocaïne vielen iets meer doden, door ecstasy en wiet nauwelijks. In het onderzoek naar twee doden op een vakantiepark bij het Limburgse Roermond... heeft de politie nu ook een vakantiehuisje doorzocht, meldt de regionale omroep. Het zou kunnen dat de slachtoffers dat gehuurd hadden. Ook is een vijver doorzocht en heeft een drone boven het park gevlogen. Het is nog niet duidelijk wie de slachtoffers zijn. Moslims beginnen morgen aan de Ramadan. In saudi arabië wordt elk jaar vastgesteld wanneer die begint, en dat is nu. Het betekent dat ze vanaf morgen een maand niet meer eten... tussen zonsopgang en zonsondergang. Alleen Turkse moslims hebben een andere berekening en beginnen overmorgen. De Nederlandse schaatsers op de winterspelen... zijn ontevreden over de voorbereiding voor de ploegenachtervolging. Ze vielen buiten de prijzen. En dat komt door keuzes van de schaatsbond, zeggen ze... Die vindt het onderdeel minder belangrijk en daarom wordt er minder op getraind. De vrouwen wonnen zilver en zijn wel tevreden. Het weer nog van weer online. In het noordoosten winterse buien, vannacht weer droog met een temperatuur rond het vriespunt. Morgen wolken, nu en dan zon, maximaal 5 graden. Tot zover het nieuws op Slem. 2 over 7. Goedenavond, dit is de Slam Middag/avondshow. Met een blik op de weg door Flitsma is de 1 vertraging langer dan 10 minuten. De 58, eind van Tilburg tussen brug over het Willamina-kanaal en Moergestel, Gaat grappig, dat is bij mijn huis in de buurt. Grappig. Onnodige informatie, dit is 11 minuten 4 kilometer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 <laughs> nou, Ik kan het even in een binnenbreedje. <laughs> de winnaar van de B-box zo is in een My Poster. En dit is de nieuwe Alesso Destiny. Bosch!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 Tukepillen in Ibiza, Mike Posner. Beat boksen We zijn aan het beatboxen. Dat gebeurt iedere dag in de Slam middagshow bij Patrick, Erik, Jan en Julia. Maar die zijn op vakantie, dus nemen wij hun taak even over. En hun bokshandschoenen, want we hebben druk elkaar oh ja. gemapt. Zo, nou, nou, nou, nou. nou <laughs> muzikaal gemapt, ja. Muziekaal we meest. hebben allebei een track meegenomen aan jou de vraag, welke wil je horen? Team Florian ging voor Rijnie Zonneveld. Loco Loco. Oh, lekker Spaans wordt loco. Loco, loco. loco Loco. Team voor Milky. The way you walk, the way you understand me. The way you walk, the way you just whisper me. Beat. Boxen. Nou, eens even kijken wat er binnenkomt in de Slam app. Joyce. Gewoon gezellig voor jou, Jeske, dus uh, kom maar op met het nummer. Oh, ja hoor. Heb je Ik ga voor die van Jeske. Die is super. En we gaan voor team Jeske! Loker oh, nee. loker van Florian, oh. ik vind hem wel een goede plaat, dus uh, let's go, nog een keertje dan. Hé, hey, goedenavond toppers. Ja, beide lekkere plaatjes, maar ik ga toch dan voor team Jeske. Ik vind dat die Milky wel meer aandacht verdient. Dus uh, voor mij team Jeske. Fijne show. Oei. Helemaal mee eens. Het ziet er niet goed uit voor Team Florian. Wel voor Team Jeske. Ojojoj, de uitslag. Au, 74% ging voor Team Jeske. Milkie is de winnaar. Beat. Boxen. De Slam. Slam. De Slam, middagshow, Florian en Jeske. Turn Jorde bij ons bij slam. Ik gaan het toch niet doen, toch? Ja, er is even iets, hè? Ja, wacht, dit moeten we even uitleggen. De slam middagshow, Florian en Jeske. Aangenaam kennis te maken, Florian en Jeske hier. Wij vallen even in voor Patrick, Erik-Jan en Julia, want die zijn op vakantie. En uh, ik was even op zoek naar, naar een muziekje, want we willen wel een beetje de show hetzelfde laten klinken en hun ja. er niet zijn. Dus we zaten even in de mapjes te kijken. En toen kwamen we uit bij Jules. En daar zat een beetje een raar bestandje. Nou, kijk, ik zit te scrollen en ik kom hier het bestandje tegen. <laughs> Julia, test. En dan staat er tussen haakjes in caps lock niet gebruiken. Nou, dan weet als je, je hier werkt, dan, dan, dan weet, je, weet je, dat, dan je, <laughs> okay. dat je dat je de lul bent. Maar we openen het. En <laughs> nou, dit kunnen we niet op zenden doen, Jeske. Nee, ja, maar ja. Wat <laughs> ja, nou, nee. ik ook gevolgen hebben voor Julia? Ja, als we dit nee, nu maar hier maar op kijk, Ja ik, ja, ik denk, in principe is Jule wel een open, open mindset heeft die vrouw. Dus oh, het ik... is wel heel open, denk ik. <laughs> ah, ja, jij mag het zeggen. Gaan we het doen. Ja, ja, ik zit achter de knops. Ik moet op de knop drukken. Ja, als ik liezie krijg het het met, met Julia. Dan, ah, ja, dan heb ik het weer gedaan. Niet schrikken mensen. <laughs> oh, ah, kom, op. kom op, kom op, kom op. Oh kut. Hey. Oh. Oh. Oh my god. Hebben oh. oh. ja, ze juist naar de sextape van Julia Ma geluisterd? Op. Ja, maar dat zou ze toch nooit hierin zetten? Wat de fuck is dit? Misschien <laughs> dus moeten er eens even achterna gaan. Even gaan vragen of de serieus nu de sextape is die we zojuist oh, op zetten hebben. Het is echt zo erg dat we dit gewoon gaan uitzenden. We hadden er eerst even moeten appen misschien. <laughs> oi, oi, We moeten er even bellen en vragen wat het is. Nou goed, <laughs> zoveel denk ik meer. If you need a hero. Thank oh. Leuk dat ze die een keer draaien. Beautiful people bij Slam. Daarvoor de sextape van Julia Maan. Oh, oh, kom op, kom op, kom op. Oh, um, we zijn eruit. Het is, uh, het is, het is, het is niet de sextape van uh, van Julia Maan. Het is wat anders. Kom heel veel appjes binnen via de Slam. van ja. mensen die. Uh, even inchecken. En wat het wel is, vertellen we zometeen. Dit is Offenbach. Zometeen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 ...en dan... Hmm, ...dat is het gevoel van thuis. Beleef de mooiste verre reizen met 333travel.nl Boek nu en reis verder. Ah, wat een hotel. Het zwembad, de ontbijt, de sfeer... ...perfect. En het beste van alles... ...je hebt niet teveel betaald, omdat je op Trivago hebt gekeken. Kijk op Trivago om hotelprijzen... ...van verschillende sites te vergelijken... ...en bespaar tot 35 Hetzelfde hotel... ...maar met een geweldige prijs. Hotel Trivago.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 Een hele goede avond, het weer van weer online. In het noordoosten zijn vanavond winterse buien. En vannacht blijft het wel droog, wel rond het vriespunt. Morgen is het ook droog, met zo nu en dan zon. En het wordt weer lekker 5 hele graden. Zo. En heerlijk nul files gemeld door Flitsma, en wel twee snelheidscontroles Op de A1 Hengelo richting Deventer. Bij Deventer 108.5. En de A2 Utrecht. En... Oh, jezus, sorry. We zitten kom, al even. Ik kwam even nog wat naar boven. Utrecht richting Den Bosch bij Nieuwegein 71.2. Oh, kut verkeer. Dan de hoogtepunten van het A en. Nog meer hoogtepunten. Robert Jank ook. Goedenavond.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 Florian en Jeske... Die Perry-fan oh. die ik ken, dan Alleen ben jij. Nee, maar Beukers. Nou. Skeddy Perry bij is, slim hoor je. Helemaal goed. Hé, hey, ik heb even iemand aan de lijn hangen. Oh, iemand oh, is oh, een is. beetje naar nou, boos misschien. Hallo, oh, oh. maar wie? Hi, Caroline. Hey, Caroline. Ik, wou even, ik wou even doorgeven dat geluid wat jullie net leren, leren, lieten horen van Julia... volgens mij is ze daar ontspinnen voor de Hartstichting. Oh. <laughs> dat verklaart een hoop. Ja, ik denk, ik moet het even zeggen, want ik hoorde het eigenlijk gelijk. Want ze heeft het zo zwaar gehad, maar zo fantastisch wat ze heeft gedaan. Ja. Dus ik dacht, ik moet het even tegen jullie zeggen. Even rechtzetten. Natuurlijk wisten wij dat ook gewoon, hè? Oh, dat, nou ja, dat hoopte ik stiekem al, hè. Maar ik dacht, ik ga het toch nog even zeggen. Want ja. ah. zo gaaf dat ze dat gedaan heeft. Ja, Yul is echt een bikkel, hè. En ze gaat het wel ja, gewoon doen. Ik... Zes uur op die fiets. Dat bedoel ik. Ja, zeker. Daarom. Dus nou. dat moeten we toch wel even bekendmaken. Super lief dat je even incheckt. Dank je goed. wel. Joes! Ja, Julio! Doei doei! Spin for life. Ja, het was dus niet de tape van Julia. <laughs> zal ik zal hem nog even een klein stukje laten horen. Oh. <laughs> nou, kom op, kom Eindelijk. op, kom op, <laughs> Dat had gewoon goed hè? Oh, echt... Nou. Ze, ze, ja, ze legt die lat wel hoog, wat betreft, nou ja. Hoe moet ik dat netjes zeggen? Ja. Ze weet er wel een mooi hoorspel van te maken in ieder geval. Ik denk dat ze hier flink wat geld van kan verzamelen, zeg maar. Misschien wel voor, voor baanbrekend kankeronderzoek. want ah, Dat is waarvoor ze het doet. Dit was de sportkeuring van Julia. Want ze gaat het opnemen eigenlijk een beetje tegen Marijnen. Of ja, opnemen. Is opnemen het juiste woord? Nou ja, ja, eigenlijk denk ik dat wel. Want ze zijn zo competitief als te neten. Maar het doel is hetzelfde. Ze willen gewoon zoveel mogelijk ja, geld ophalen voor ja, kankeronderzoek. Dus dat is hartstikke mooi. Ze zijn er heel... ...heel erg druk mee. Ja. En uh, Jules rookt niet meer, drinkt volgens mij niet meer. Ze eet gezond. En bij Marijn is dat volgens mij net zo. Ja, volgens mij was Marijn altijd al heel Die gezond. Die was eigenlijk al wel gezond. Hele saaie ja. jongen. Voor ja, dan. maar hij houdt wel van pizza. Dus ik weet okay. ben benieuwd of hij dat uh, nu achterwege ja. laat. Maar goed, uh, wij kunnen ze steunen. Jij kunt ze steunen en dat kan je doen door in het team van een van de twee te gaan. Ja, dus wil je meehelpen? Wil je in Team Julia of Team Marijn tijdens Spin4Life op donderdag 2 april? Dat kan, ga even naar slam.nl en dan kan je jezelf aanmelden voor Team Julia en Team Marijn. En dan spin je eigenlijk mee in hun team. En dan probeer je zoveel mogelijk geld op te halen voor dat baanbrekend kankeronderzoek. spin for life op 2 april. Alle info vind je op slam.nl. Dit is de Slammiddagshow met Jay Sean. Een lekkere classic. Down zometeen. En dit is Prospa. I'm fighting for this girl on a battlefield of love Don't they look like baby cupids sending arrows from above Don't you ever leave a side of me indefinitely Not probably and honestly I'm down like the economy me the world You are my only, you won't be lonely de fles van J Sean En down the slam middagshow Florian en Jeske Nou inmiddels avond het is uh, 10 minuten voor 8 Lekkere avondplannen of. Uh, nee, jij gaat altijd vroeg je bed in, volgens mij, hè? <laughs> Zo, het is dus nog geen 9 uur en dan lig je wel een en beetje. die oogjes, die, die klappen <laughs> al dicht. Nee, ja, normaal gesproken wel. We zijn natuurlijk hier als invalduo, dus normaal ziet mijn dag er anders uit. En ben ik gewoon, nou ja, 4 uur, 5 uur klaar met werken. En nu ben ik laat en ik ben helemaal uit mijn doel, inderdaad. Want normaal lig ik eigenlijk. <laughs> ja, om half 10 wel in de mandje hoor. Dat ah, vind ik echt bizar. En je woont samen met je, met je vriend? Ja. Die moet dan verplicht mee waarschijnlijk. Ja, die trek ik gewoon mee de ellende in. Och. Ja, nee, dus dat, uh, En nu <laughs> zitten we gisteren op de bank. En het is half tien. Het is tien uur. Het is half elf. En hij denkt, nee, hij zei, moeten we niet een keer naar bed? Ik zeg, nee, nee, nee, hoeft niet. Hij zei, oh ja, lekker ben jij zeg. Want als jij dan niet een keer vroeg op hoeft te staan... dan uh, blijven we de eeuwigheid op. Dus, uh... nou, kan hij kan nu wel een keer VI kijken. <laughs> ja. Als man dat zijn. nou net de reden dat wij altijd vroeger naar bed <laughs> Ja, dat dacht ik <laughs> al. Hey, ik zet vanavond lekker die uh, nieuwe mensenmening op. Ik zag dat oh, die uh, ja. online is gekomen op uh, het kanaal van Slam. Nieuwe en, mensenmening, dus dat uh, nou, is vast een prikje op de dinsdag. daarna ga ik ook nog die, toch die doping van Ferry uh, oh, van ja. de steeds kijken. Want als ik mijn TikTok nu open, dan zie ik alleen maar mensen die zich echt... Nou ja... Maar ik, ik weet niet of dat iets, iets is voor de dinsdagavond. Ik heb gehoord dat hij heel heftig is. Ja. Ook gewoon de beelden die je ziet, uh, Ferry Doedens, zich helemaal aftakelt. Nou, ja, nee, maar ik ben er toch nieuwsgierig naar. En het is nog altijd leuker dan V.I. <lacht> nee. Nieuw. Music. Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Feature. Brain. Nieuw. More music. Slam. Mixed Marathon. Track. Track of the week. Of the week. Jaden Boysen en David Getter. Upside Down. Slam. Up, up, up, upside Down. Boy, you turn me. Felix en volgens mij is Felix Jane. Echt? Oh, we hebben nu nog een discussie, zo aan het einde van de show. Dat is niet handig. Um... Nou, morgen wordt een leuke woensdag, want het is morgen waar zich woensdag met oh, professor Drap Drab komt langs. Nou, de vorige keer heeft hij gezegd dat ik op mallen viel, dus ik weet niet. Ja, of... nou, hij heeft tegen mij gezegd dat mijn carrière naar de kloten gaat. Nou, het wordt gezellig morgen. <laughs> professor Drap morgen in de middagshow. En vanaf zeven uur zijn Marijn en Anouther weer. Coming up... Coming up. Yeah.